Twee uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Deze uitzending zal helemaal uh, gaan over de schietpartij in Alfa aan de Rijn. In winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn heeft een man van ongeveer 25. even na 12. met een mitrailleur om zich heen geschoten. En er zijn zeker twee doden gevallen. Bij dat winkelcentrum is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, uh, wat kun je ons nog meer vertellen? Ik heb zojuist een politiewoordvoerder gesproken. Zij bevestigt dat er drie doden zijn gevallen, plus de dader. Het maakt totaal vier doden. Er zijn gewonden, er zijn zwaargewonden. Zwaargewonden betekent mensen die in levensgevaar zijn. Um, en het andere nieuws dat zij vertelt... is dat er mogelijk meerdere daders zijn. Het uh, is hier hermetisch afgesloten rond het winkelcentrum. Ik zie hier uh, ook leden van een arrestatieteam... met. Uh, mutsen om hun hoofd die dit winkelcentrum gaan uitkammen... op zoek naar eventueel meerdere daders. Oké, okay, zijn er veel omwonenden die, die, uh, die komen kijken? Ja, er is natuurlijk uh, veel publiek dat hierop afkomt... maar ze moeten allemaal op grote afstand blijven. Wat we nu weten is dat rond kwart over twaalf... Uh, en uh, de ooggetuigen melden dat, uh, dat, dat ze heel veel schoten hebben gehoord. We hebben een andere ooggetuige gehoord die vertelde de man te hebben gezien: 25-jarige blonde man met krullen. Ja. Uh, Bomberjacken aan, camouflagebroeken aan. Uh, beeld om zich heen schietend met een mitrailleur. Iedereen is gaan vluchten. Veel mensen zijn winkels ingevlucht. Uh, attente medewerkers die uh, de rolluiken direct naar beneden hebben gedaan, bijvoorbeeld in de Albert Heijn. 50 mensen die zich daar hebben verzameld. De dader, vertelt een ooggetuige, wilde ook onder dat rolluik nog doorkruipen. Het lukte het net niet. Dat is een enorm geluk bij een ongeluk. Want stel dat hij die Albert hij binnen was uh, kunnen komen met, uh, met al die mensen daar binnen. Het is, een, uh, ja, het is echt een uh, vreselijke schietpartij uh, geweest, zoals we, dat hier, uh, zoals we dat hier horen. Met dus uh, drie doden onder de winkelen, onder het winkelend publiek. En één dode, de dader zelf. En mogelijk dus nog meerdere daders. Oké, okay, dankjewel. Tot zover, Jeroen. We spreken hier later weer. En persconferentie is om kwart over twee en die zenden wij geloof ik ook uit. Tot besluit van dit uh, journaal natuurlijk wel het weer. Het is zonnig met weinig wind. Op de Wadden wordt het ongeveer 11 graden. In het zuiden een graad of 18 en ook morgen zonnig en nog iets warmer. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Knoppen-Muidenberg... een vierde van vier kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dit weekend dicht... tussen Knoppen-Muidenberg en Knoppen-Eemnes. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoete Wouden een vierde van twee kilometer. Op de A59 richting Sirikzee tussen Knoppen-Sabina en Den Bommel vier. En op de N259 Dinteloord richting Bergen-op-Zoom... staat tussen Dinteloord en Steenbergen vier kilometer.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 Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Vijf minuten over twee. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Om kwart over twee, we u net ook in het nieuws... Uh, is er een persconferentie van de politie. Wij zullen daar aandacht aan besteden. Als er andere berichten zijn over over aan de Rijn... dan hoort u dat op deze zender. Tot half drie, nou ja, goed, dat kan dus onderbroken worden... staat er in ieder geval één vraag centraal. En dan gaat het over de slag om de groene consument. Ja, want de biologische sector is de afgelopen jaren volwassen geworden... en de concurrentiestrijd om die groene consument is losgebarsten. En daarover praten we met drie gasten. Marieke Meelsen van de Universiteit van Wageningen... die zich bezighoudt met consumenten- en marktonderzoek... in de biologische sector. Dan Erik-Jan van der Brink, commercieel directeur van EcoPlaza. En dat is de grootste biologische... Uh, winkelketen in Nederland en hij is tevens directeur van Udea... Groothandel in Biologische Levensmiddelen. En tot slot Sjaak de Korte, projectmanager Duurzaam Beleid... bij Plus Supermarkt. Goedemiddag allemaal. Ik begin even bij u, me mevrouw Meusse. Waaruit blijkt nou dat die biologische sector volwassen is geworden... Uh, nou, je ziet veel meer uh, uh, je ziet allereerst groei in die biologische sector. Je ziet dat de groei stabiel is. Uh, de sector zelf groeit harder als, als de bestedingen die in de voedingen algemeen zijn. Dus dat betekent dat er een stabiele, uh, stevige positie voor hen is. En je ziet dat het aantal uh, consumenten zich uitbreidt. Het aantal afzetkanalen breidt zich uit. En het uh, heeft een stevige plek ook in de supermarkten waar het uh, steeds meer en vaker verkocht wordt. Maar om even de knuppel in het hoendenhok te gooien meteen. Volgens mij is uh, het, het aandeel nog maar 2% in Nederland van biologische producten. Dat is toch verrekt te weinig. Kan je niet volwassen noemen? Ja, de, het is inderdaad, je moet hier niet bij de biologische sector denken aan tientallen procent. Het is twee, twee, ruim 2 procent, het is wel meer dan 2,0 procent. Uh, we praten hier niet over heel grote aandelen, maar we praten wel een positie van die sector in het duurzame voedsel als geheel. En die positie die is stevig. En je ziet ook uh, nogmaals dat het zich in de uh, mainstream een plek gaat veroveren. En dat maakt uh, inmiddels een professionele sector. Kunt u voor ons begin nog even het verschil uitleggen... tussen wat is een duurzaam product en wat is een biologisch product? Een biologisch product is een product wat is geproduceerd volgens biologische richtlijnen. Die zijn in de EU vastgesteld. Dan is dat precies waar je aan moet voldoen. Wil je het eco-keurmerk krijgen? Het eco-keurmerk is een keurmerk waarin de waarmee de consument kan zien dat het volgens die biologische richtlijnen is uh, voortgebracht. En duurzame producten is een bredere groep producten. Er zitten ook andere producten in die bijvoorbeeld diervriendelijker zijn gemaakt of rechtvaardiger zijn gemaakt of milieuvriendelijker zijn gemaakt. Gemaakt. Meneer Van der Brink, u bent de, uh, en groothandel en de directeur van de winkelketen, van dat Ecoplaza. Plaza. Hoeveel gaat er nou om in die sector, in echt biologische producten in Nederland? Ik denk dat in, uh, ja dus buurvrouw die heeft waarschijnlijk nog betere cijfers dan ik. Maar volgens mij zitten we inmiddels op zo'n 350 miljoen, wat in de speciaalzaken uh, wordt weggezet. En dat is ongeveer de helft van... Wat zit u er om. maar, om, mevrouw Meels, ik zie u nee knikken. Wat er, oh. in, wat er in totaal wordt weggezet. Zit ik dan ongeveer in de buurt? Ja, ja, ja. Je zit onder, als je praat over de totale sector... dan hebben we het over 650 miljoen. Ja. En inderdaad, wat de buurman zegt... daarvan gaat de helft via de natuur in speciaalzaken. Dus dat komt neer op ongeveer 300. En die andere helft die gaat via andere kanalen. Maar goed, maar meneer Van der Brink, u heeft dus die, uh, die, uh, dat Eco Plaza. Uh, hoeveel winkels zijn dat? Dat zijn er nu 48. 48 en we hopen in juni die, de 50ste te openen. En die concurreren dus steeds meer met de supermarkten... die ook steeds meer biologische producten hebben liggen. Hoe werkt dat op dit moment? Uh, nou, een gemiddelde supermarkt heeft een kleine 140 uh, biologische producten in het assortiment. En jullie? En wij zitten op een kleine 10.000 uh, producten in het assortiment. En wat je bij ons natuurlijk ziet, is dat met name het de... verse aandeel heel erg groot is. Heel veel groente, fruit, heel veel brood. Wacht even, 10.000? Ik bedoel, telt u dan elke knolraad mee? Of... <laughs> nee, nee, maar wij hebben ook koffie, we hebben thee, we hebben... Uh... U heeft echt 10.000 producten? Ja. Allemaal biologisch. biologisch. Goeie, ja. dacht, ik wist niet eens dat er zoveel waren. <laughs> nee. Maar toch gaat het bij de, su bij de supermarkt, uh, uh, meneer De Korte van Plusmarkt... Gaat dat, loopt dat product ook steeds beter? Ja, dat klopt. Of wij, op welke wijze kunt u dan concurreren met meneer van Ecoplaza... met zijn 10.000 producten? Nou, volgens mij is het niet een kwestie van concurreren. Ik, ik denk dat we beide aan die markt uh, trekken. Uh, wij wat meer misschien gericht op de Leid... Bio klant zou je kunnen zeggen die wat? af light bio klant ja wat is of, de, of de voor mij de lichtgroene klant die oh light light, af... light. lichtgroen oh ja? Ja. De, maar ja wat is een lichtgroene klant nou ja die, die af en toe uh, duurzaam of verantwoord wil kopen ja? en, maar uh, geen spoorbeelden koffie wil drinken nou, dat is overigens. Uh, het feit dat u dat zegt, uh, uh, zeg maar kwaliteit en lekker, gaat wel degelijk hand in hand met duurzaam of bio. Maar de klant die natuurlijk bij de speciaalzaak uh, boodschappen doet, die koopt daar dus 100% van zijn producten. Ja. En er zijn dus klanten mm -hmm. die uh, eigenlijk het uh, prima vinden om uh, ja. vlees of okay. wijn. De of... echte overtuigende gelovers ja. en de. En ja, mensen, die, mensen die af en toe... Nou, ja, eh, bedoel, de, light, de light mensen zijn er niet fundamentalisten uh, op dit gebied. Nou hebben jullie nee. een stuk of veel meer biologische producten... dan de gemiddelde supermarkt. Ja. Hebben jullie besloten om hierin een voorloper te willen zijn? Ja, zeg maar, dat is eigenlijk al een jaar of tien, 15 het geval... dat wij eh, inderdaad binnen eh, het supermarktkanaal voorloper willen zijn. En nogmaals niet zozeer met de intentie om te, te concurreren met een met speciaalzaak. We hebben zeg maar, in onze winkels rond de 200 producten... en de winkel met het grootste bioassortiment binnen, binnen Plus heeft duizend artikelen... Uh -huh. Uh, maar nogmaals, de speciaalzaak heeft er dus een paar meer. En, maar, en is dat product ook nog steeds duurder? Of, of ja. hoe, en hoe, hoeveel, hoeveel ja. duurder is? Dat, dat is natuurlijk het lastige. Uh, dat uh, bepaalt ook de mate waarin consumenten <coughs> dit product uh, willen kopen. Ja. Bij vlees als voorbeeld uh, is het verschil tussen regulier en bio bijna 80 Echt waar? 80 duurder. duurder? Ja. Uh, dat is fors. Volgens... Plus heeft er overigens voor gekozen om uh, dat terug te brengen tot 50 Dus wij zijn binnen de supermarkt op de goedkoopste aanbieders. Hoe, hoe doen aanbieder. jullie dat dan? Ja, omdat we wat marge inleveren. Oké. Okay. <laughs> dat is een kwestie van, ja, uh, ja. Je, je kiest. Uh, Wil je daarmee die, die, die consument ja. een beetje die richting uitdwingen? Zeg maar, een van onze vier merkwaarden binnen Plus is uh, duurzaam. En binnen duurzaam uh, hebben we, uh, zeg maar, fairtrade en uh, allerlei zaken die te maken hebben met duurzaam als diervriendelijk en ook biologisch. Dus wij zetten niet alleen in maar op. Ja, het een verantwoord ondernemen, wat jullie betreft. Het maar het lijkt me toch wel lastig, want het is toch behoorlijk sprake van een supermarktoorlog. Als ik ja. eventjes uh, ga naar de meneer van Ecoplaza. De, hoe kun je dan iets verkopen wat eigenlijk duurder is dan een regulier product? En die consument die zit toch op zijn centen. Nee, ik denk dat heel veel consumenten op dit moment interesse hebben in dierenwelzijn, in gezondheid, ja, in smaak. Maar als ze er heel veel meer voor moeten betalen... De groep die dat wel toch doet, die groeit. En kijk, we betalen op dit moment ook heel veel voor geknutseld voedsel... Dat is ook heel duur. Dus als je pure producten eet, valt het nogal een keertje mee. En wat is geknutseld voedsel? Nou ja, je kunt een, een, een bijdrankje nemen waar uh, van alles en nog wat aan gedaan is. Maar je kunt ook gewoon een, een biologische appel eten met een glas water. Waarschijnlijk nog gezonder ook. Ja. En mevrouw Meels, u schudde uw hoofd net toen het ging over dat het duurder is en dat de consument het er niet voor over heeft. Ja, nee, dat, ja, dat, uh, prijs speelt natuurlijk een rol. Uh, het is zo dat mensen letten op prijs, maar ook op gezondheid en kwaliteit. Dat zijn ook hele belangrijke uh, triggers. Uh, aankoopfactoren. Uh, we zien ook dat mensen steeds uh, uh, de duurzaamheid steeds belangrijker gaan vinden. En waar het, uh, wat nou de, de, de crux is om biologisch te verbinden... of duurzaamheid te verbinden aan die aankoopargumenten... die voor de consument zwaar, zwaar wegen. En dat is inderdaad die prijs en dat gemak en het lekker zijn. Dus als je lekker weet te laden met het biologische product... dan heb je een combinatie waarmee je, uh, waarmee je de klant kan pakken. Maar het is toch een beetje je idioot, dat dat niet allang gebeurd is. Dat, dat de consument hier steeds is aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Ja. He, dat heeft niet echt gewerkt. Terwijl je zegt, ja, maar he, u zegt, de smaak is beter. He, het is, dat zijn gewoon hele concrete... Ja. Andere argumenten dan tot nu toe. Waarom zijn die niet eerder in de strijd gegooid? Ja, nee, daar, daar heeft u een terechtpunt. Er is heel lang, is er in Nederland... sommige mensen noemen dat zelfs een beetje met een beschuldigende vinger... en een beetje zoals wij als Domineesland uh, ja. in de weer zijn. En ja, dat is niet een handige strategie geweest... voor die light user waar we het net over hadden. Die mensen die toch vooral hun boodschappen uh, willen doen... Uh, rekening houden met smaak, lekker, uh, prijs, et cetera. Als je het weet te laden onder die uh, aankoopargumenten... dan heb je wat te pakken en dat bewijst zich ook. Want biologisch door een heleboel mensen gewoon ook lekkerder gevonden. Ja. En als je dat weet te doen, dan heb je een combinatie. En ik neem aan dat meneer van der Brink van Eco Plaza... daar niet zoveel aan hoeft te doen. Want de mensen weten naar u de weg wel te vinden... omdat ze al graag biologisch willen kopen. Maar voor u, meneer van der Brink van Plus, een supermarkt... u moet ze er echt naartoe lokken. Ja, kijk, in tegenstelling tot de speciaalzaak... Eh, moet de klant bij ons eh, zeg maar, op de winkelvloer de producten ontdekken... in de verschillende categorieën. Maar laat ik een voorbeeld noemen. Vorig, vorig jaar hebben wij eh, onze plus huiswijn biologisch geïntroduceerd. We hadden het net over een aandeel van 2%. Maar die huiswijn, dat was gelijk een schot in de roos en in één jaar 15% aandeel over alle huiswijnen. Dus er is wel degelijk, zeg maar bij de klanten, interesse. Bij de huiswijn was het prijsverschil ook veel minder groot dan in het voorbeeld van, van vlees. Dus ik denk dat er wel degelijk nog heel veel groeipotentie is van klanten die niet op voorhand uh, een winkel binnenkomen bij ons om biologisch te kopen. Maar voor het schap schapstaande ermee geconfronteerd worden, nou laat ik het toch maar een keer proberen. Uh, goed, weet u wat klanten bereid zijn om meer te betalen voor een biologisch product? Nee, en dat vinden we ook niet zo heel belangrijk. Ik denk dat wij, wat wij natuurlijk vooral doen, is een winkel neerzetten met heel veel lekkere biologische producten. En wij proberen heel veel te leren van, van mijn overbuurman, van de supermarkt, hoe je die producten moet aanbieden. En daar was natuurlijk nog best een slag te slaan in de natuurvoedingswinkel. En ik denk dat Ecoplaza daar ook heel goed in slaagt. Even naar mevrouw Meeuwse weer. En nou wordt er toch door veel mensen gezegd... dat schaalvergroting, en daar hebben we het hier over... Hè? u heeft het over uh, 48 zaken en in de plusmarkten... dan hebben we het over schaalvergroting van het biologisch product. Gaat, dat is eigenlijk een contradictio in terminis. Dat hoort niet bij biologisch produceren. Dat moet kleinschalig blijven, dan is het pas goed. Ja. Ja, ja, nee, dat is inderdaad even gelijk. Dat is het beeld in wat ook heel veel consumenten hebben. Uh, die hebben bij biologisch beeld als natuurlijk. En een beetje ottencine-achtig uh, tafereelen spelen dan. Uh, en tegelijkertijd, als je kijkt naar. Uh, is iets uh, geproduceerd volgens People Planet Profit? Is het milieuvriendelijk? Is het diervriendelijk? Soms heb je daar zelfs meer ruimte voor nodig. Want je moet de kippetjes en die varkentjes lekker kunnen laten scharrelen, letterlijk. Uh, en daar heb je ruimte voor nodig op die bedrijven. Dus we zien ook die, dat die bedrijven soms meer, uh, gemiddeld zelfs meer ruimte nodig hebben. om uh, te invulling te geven ja. aan al die dingen. om ze diervriendelijk en uh, milieuvriendelijker te maken. Kunt u ons uitleggen waarom het in de Verenigde Staten populairder is dan bij ons eigenlijk? Nou, ik denk dat in de Verenigde Staten al eerder is gekozen voor die weg waar wij het nu uh, over hebben. Uh, ik ga u toch onderbreken? Sorry. Ja. Ik zal daar het vragen nog een keer stellen. Maar we moeten even over naar NOS Nieuws. Laatste stand van zaken in Alphen aan de Rijn. Ja, in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn... heeft een man even na 12 met een mitrailleur om zich heen geschoten. Verslaggever Jeroen de Jager is bij dat winkelcentrum. Jeroen, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat de politie bevestigt... dat er drie doden onder het winkel, winkelend publiek zijn gevallen. En ook de dader heeft zichzelf uiteindelijk... van het ...leven beroofd. Hij zou meerdere wapens hebben gehad. Mitrailleur heeft hij gebruikt om daar rondschietend uh, rond te lopen... ...en veel slachtoffers te maken. Ook negen gewonden bevestigd door de politie. Uiteindelijk zou die toch de Albert Heijn ook binnen zijn uh, uh, kunnen komen... ...en daar zou hij zichzelf bij de kassa's met een ander wapen dus uh, door het hoofd hebben geschoten. andere nieuws is dat er even sprake was van uh, meerdere daders... Arrestatieteam heeft het hele winkelcentrum uitgekant en uh, daar zijn geen andere daders uh, aangetroffen. Dus uh, het is één dader geweest. man van ongeveer 25 jaar die, die beschreven wordt als een man met een camouflagebroek aan, een bomberjak, uh, lang blond haar, blauwe ogen, Nederlands uh, man. Die, uh, ja, die dus met een mitrailleur dit winkelcentrum is binnengekomen. En als je de verhalen. ...hoort van de ooggetuigen die het hebben meegemaakt. Die zijn werkelijk angstaanjagend. Die hebben angstaanjagende momenten doorgemaakt. Want het heeft alles bij elkaar, vertellen ze. Zo'n tien minuten tot een kwartier geduurd... ...dat hij daar rondschietend heeft uh, rondgelopen. Uh, en zichzelf dus uiteindelijk uh, van het leven heeft het, Ja, Het is het verhaal van... Wat we hebben gehoord in Duitsland, in Wienenden... het verhaal wat we hebben gehoord in Amerika, op scholen, wat daar gebeurt... dat gebeurt nu, vandaag, in Nederland, in dit winkelcentrum, de Ridderhof. Oké, okay, dankjewel, Jeroen de Jager vanuit Alfa aan de Rijn. Uh, we gaan nu luisteren naar een ooggetuige van het schietincident in Alfa aan de Rijn. Uh, wij zaten op het balkon en dat heeft uh, zicht op het Kuimenplein en winkelcentrum, de Ridderhof. We hoorden dat er uh, ja, geschoten werd, het leek wel een soort vuurwerk... En uh, op een gegeven moment zagen we dat iedereen gewoon ging rennen. Boodschappen vielen op de grond, mensen vielen op de grond. Iedereen rende de hoek op um, ja, richting de uitgang met Peter Langhout. En uh, we zien uh, een man lopen met een zwart bombenjekkie aan. En zo'n uh, lege pantalon, uh, zwart-wit-grijs, uh, gevlekt met een uh, machinegeweer. Die loopt de trap op, uh, gaat zijn geweer doorladen, gaat de ingang in bij, uh, bij het kruidvat. En we horen gewoon dat die schietend het hele winkelcentrum overgaat. Ja, tot het uh, qua geluid voor ons zeg maar, eindigt in de buurt van uh, 2000 de roltrap. Dat is een beetje moeilijk te bepalen, maar dat is een beetje midden op het winkelcentrum. En ja, sindsdien is het hier uh, complete chaos, uh, zeg maar. Een ooggetuige van het schietincident in Alphen aan de Rijn. Met dank aan Radio West. In het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn... wordt zo'n persconferentie gehouden over de Schietpartij. En, en daar is verslaggever Robert Bas. Robert, is die al begonnen, de persconferentie? ...afwachting van de persconferentie. Uh, een grote hoeveelheid journalisten heeft zich inmiddels verzameld. We weten dat het crisisteam... ...waar de driehoek van burgemeester, hoofdofficier... ...en korpschef waarschijnlijk deel van uit hebben gemaakt... die zojuist uh, bij elkaar is gekomen. En uh, elk moment kan de persconferentie beginnen. Zodra we daar nieuws uit hebben, komen we bij jullie terug. Oké, okay. dankjewel Robert Bas. Dan gaan we nu even terug naar de tros. Tot zover het NOS nieuws. Ja, hier in de studio praten we verder over de strijd om de groene consument. Dat doen we met Marike Meuse van de Universiteit van Wageningen. Erik-Jan van der Brink van Eco Plaza en Groothandel Udea. En Sjaak de Korte, projectmanager duurzaam beleid van Plus Supermarkt. En jij, Peter, was bezig midden in een vraag aan Precies. mevrouw Meuse. Mevrouw Meuse, het uh, verschil in de Verenigde Staten is het eigenlijk ja, geaccepteerd. En uh, het neemt een, een substantieel deel van de boodschap in. Waarom is het in de Verenigde Staten wel en bij ons eigenlijk minder? Ja. Uh, ik denk dat ze daar eerder uh, de strategie hebben opgepakt... om het te positioneren als lekker smakelijk. Het is hip om dat te doen. En minder met de vinger wijzend. Want u moet dat vooral doen omdat het beter voor milieu is. En beter voor de dieren. En beter voor allerlei uh, dingen. Behalve voor hen zelf. En de Verenigde Staten heeft het eerder opgepakt. Uh, ja, door het te positioneren. Het is lekker voor uzelf. Ja. Ja, en dan heeft het een veel hipper, uh, he, aantrekkelijker karakter. En dan wordt het uh, iets eerder. Dan wordt het meer gekocht. En dat is grappig, want uh, op zich in allerlei onderzoeken blijkt... voor het ene product geldt dat wel dat het lekkerder is... maar voor het andere product geldt het helemaal niet, hè? Ja, en nee, en dat, dat het gezonder is, is volgens mij ook nooit bewezen. Nee, nee, nee, dat, dat klopt. Het, uh, nou ja, lekkerder is natuurlijk een kwestie van smaken. De, de nou, lekker, gezonder dan. Uh, uh, maar over het algemeen zien we in, in een aantal dingen wel... dat verse producten lekkerder worden gevonden. En dat je met uh, die... die uh, de verwerkte producten, daar is nog uh, op een aantal onderdelen wellicht een slag te slaan. Uh, gezonder, dat klopt. Het is niet bewezen dat het uh, een gezonder product is. Uh, tegelijkertijd wordt het ook wel zo beleefd door heel veel mensen. Heel belangrijk het belangrijkste aankoopargument uh, voor uh, biologische producten is gezond. Ja, er wordt minder op gespoten. Maar en, uh, meneer Van der Brink, als dat niet bewezen is, dan bent u eigenlijk. Ja, mensen, het is kennelijk. Uh ook een bepaalde suggestie van uh, het klinkt gezonder in ieder geval? Nee, ik denk dat het feitelijk ook wel zo is... omdat je een heel aantal dingen gewoon niet mag gebruiken. Maar mag, hoe kan dat dan nooit bewezen zijn? Je mag natuurlijk geen kunstmest gebruiken, je mag geen bestrijdingsmiddelen gebruiken... Dus ja? er wordt heel weinig, weinig of geen, geen antibiotica gifstoffen, gebruikt. En maar, uiteindelijk rijdt dat veilig voedsel en zie je toch Maar het dat, zou je, dat zou je toch moeten kunnen aantonen? Ja, het heeft ook even geduurd voordat we aantonen dat er ook een schadelijk was. Dus ik <lacht> vergelijken het daar alles mee. Ja. Maar wordt daar door jullie bijvoorbeeld ook echt onderzoek naar gedaan? Of, of je zou zeggen, van, uh, dat, dat, dat wil je bewezen zien, ja. want dan heb je een veel beter argument. Ja. ja, ik weet dat Louis Bollek daar ook heel actief mee bezig is geweest. Is hè, ook met het Louis Bollek Instituut. Dat okay. is een onderzoeksinstituut uh, wat zich uh, gespecialiseert in de biologische landbouw. Ja. Die heeft ook heel veel onderzoek, ook met vleeskuikers. En, en, maar het blijkt toch heel erg moeilijk te zijn... om dat echt wetenschappelijk te bewijzen. Al heel veel mensen in hun onderbuik wel voelen van... ja, als je dat en dat allemaal weglaat... krijg je inderdaad waarschijnlijk een gezonder product. Meneer de Korte, uh, de, die gebruik van bestrijdingsmiddelen enzovoort... uiteindelijk is dat niet voor niks. Is het nou zo dat die spullen die bij u in de plus supermarkt liggen... bederven die nou eerder dan andere spullen? Want daar gaat het om, he, dit soort dingen. Nee, dat kan je niet direct zeggen. Uh, waar we natuurlijk wel mee te maken hebben... is dat zeker bij vers de, de omloopsnelheid van de producten wat, uh, wat beperkter is. En uh, daardoor kan er dus wel sprake zijn van, uh, van dat, dat producten sneller... Uh, maar het is niet zo dat u de peren krijgt met meer rotte plekken of... Nee, ja, en als het al zo is, nogmaals, dan is, heeft het niet zozeer te maken met, uh, met uh, uh, het niet gebruik maken van bestrijdingsmiddelen, maar veel meer omdat, wat ik al zeg, de omzet dan uh, uh, te beperkt is. Uh, oh. En ja, producten, met name uh, groente- en fruitproducten, moeten wel vers uh, ja. in behoorlijk tempo verkocht kunnen worden. Ja. Nee, maar, maar als u het niet kunt constateren, dan kan u je überhaupt afvragen waarom al die bestrijdingsmiddelen dan gebruikt worden. Ja, maar het is ook een misvatting om uh, vanuit te gaan dat alleen uh, zeg maar, biologische producten uh, geen bestrijdingsmiddelen bevatten. Hè. Er is inmiddels natuurlijk in zijn totaliteit uh, een beweging op gang gekomen als we het hebben over verduurzamen. Uh, waarbij ook voor de rest het reguliere product sprake is van steeds veel minder gebruik van bestrijdingsmiddelen. En dat is ook het lastige deze discussie. Alsof het lijkt uh, van je hebt goede producten en je hebt foute producten. Goede product is biologisch, foute product is de rest. Dat is inmiddels niet meer zo. Het, het komt ook wat dichter naar elkaar toe. Uh -huh. Alleen, eh, biologisch is de meest zeg maar, extreme variant. Maar willen wij een grotere groep consumenten bereiken... dan zullen we met name die factor prijs moeten uitschakelen... Ja, om te kijken of we ook de rest van het assortiment kunnen verduurzamen. En uitschakelen, hoe doe je dat? Ja, nogmaals, uh, door. Uh, kijk, wij hebben vandaag voor, uh, voor fruit hebben wij ook een uh, residu factor die uh, beneden het wettelijk minimum ligt. Een uh, residu factor, wat is dat? Ja, um, uh, ja dat, dat, dat heeft dan te maken met een bepaalde hoeveelheid aan, aan bestrijdingsmiddelen die gebruikt kan, ah, okay. uh, kan worden. En uh, wij willen ons dus ook maximaal ook richten op uh, de rest van dat grote assortiment. Want als wij uh, 98% niet biologisch verkopen... Ja. dan moeten we de, uh, niet de indruk wekken dat dat dus allemaal foute nee, natuurlijk. producten zijn. Nee, dat lijkt me vrij uh, onhandig. Ja, en omdat die 2% ook met heel veel inspanning nooit geen 20% kan worden... zijn we wel verplicht om ook de rest van het assortiment die aandacht te geven. En, ja. U zegt heel expliciet dat kan nooit meer dan 20% worden. Wat je ook doet. Nou, laat ik zeggen, als wij vandaag alle consumenten ja, biologisch zouden willen verkopen, maar ja, dat, die aanvoer, dat aanbod is er niet, want het is allemaal kleinschalig. Ik, ik heb zelfs begrepen dat er niet genoeg aarde is om uh, alles biologisch te verbouwen wat we willen eten. Ja. Want dat zei u net al, mevrouw Meelsen. Daar hebben we de ruimte niet eens voor. Ja, ja, je moet dus echt bedenken... Kijk, het aantal mensen in de wereld neemt natuurlijk al enorm toe. Dus die vragen steeds meer voedsel. Die vragen ook steeds meer andere voedsel. Ja. Die vragen natuurlijk steeds meer uh, vlees. Voor vlees heb je ook... Uh, uh, veevoer nodig. Dus er wordt steeds meer ruimte benut... om alle, alle mensen te, te, te voeden. En als je dan ook nog eens heel extensief gaat, uh, gaat telen... Ja, dan moet je even nadenken of dat allemaal wel lukt. Ja. Dus. Even naar meneer Van den Brink. Uh, u bent van Ecoplaza, u bent ook van de Groothandel. Die schaalvergroting, hè? we hadden net al even die, die spagaat eigenlijk waar het in zit. Schaalvergroting die wellicht niet samengaan met het echt biologisch produceren. Hoe ziet u dat? Ja, ik denk op landbouwniveau dat dat toch prima kan. Er zijn inmiddels ook hele grote biologische bedrijven. Maar dat vraagt heel veel creativiteit en ook heel veel passie van de ondernemers... om uh, ja, zonder die hulpmiddelen aan de slag te gaan. En denkt u dat die consument uiteindelijk eens een keertje helemaal omgaat? Ziet u nog een, een, een, een wereld waarin alle producten biologisch zijn? Ik denk dat, we, dat de trend zoals die nu ook door meneer de Korte wordt geschetst... dat biologisch toch een voorloper is die heel vaak heeft laten zien... dat je zonder bestrijdingsmiddelen toch een prima product kunt telen... En dat zet andere mensen ook weer tot denken. En die, dat, is een, dat is denk ik ook een hele belangrijke rol altijd geweest van biologisch. En dat zal het denk ik ook wel zijn. En gaan we die dan in de speciaalzaken blijven vinden of ook in alle supermarkten, mevrouw Meelsen? Op allebei. Labbai. Op allebei plaatsen. Ja. Dus in de speciaalzaken. En die ja. gewone kleine biologische boer die zijn streekgebonden producten verkoopt op de boerderij. Is ja. daar ook nog plek voor? Ja, zeker. Er is ja. zeker plek voor. Want het wordt, uh, kijk, we praten ook over stadslandbouw. Waar landbouw steeds meer functies gaan verweven. verweven productie, maar ook recreatie, natuur en milieu. Dus dan, dan praat je over een uh, ander soort landbouw. Die zeker ook zijn plek heeft. Uh, vooral naar de stedeling. Het bewust maken van voeding. Het dichterbij brengen. Dus het is een, dat is een soort landbouw die heel goed past binnen het Nederlandse landbouwsysteem en andere accenten legt. Uh, dus die heeft zeker een plek, maar het heeft allemaal meer een plek naast elkaar. En uh, op zo'n manier dat het elkaar versterkt. In plaats van dat je moet denken dat het elkaar uh, de boel allemaal afpakt. En uh, beconcureert. Een wereld te winnen, maar uh, er zijn duidelijk grenzen aan de groei. het Zo samenvatten. Ja, dat is prima. Hartelijk dank. Het ging dus over de strijd om de groene consument. En daarover spraken we met Marieke Meuse, die u als laatste hoorde van de Universiteit van Wageningen... Erik-Jan van de Brink van Ecoplaza... en Jacques de Korte van Plus Supermarkt. Alle drie heel hartelijk dank. Ja, Informatie uit dit programma is terug te vinden op onze website... www.trosinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar... Inbedrijf.tros.nl. Zometeen op Radio 1, Opium. Nu eerst het nieuws van half drie met Ewoud de Jong. Radio 1, Het NOS-journaal. In winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn... heeft een man met een automatisch wapen om zich heen geschoten. Daarbij zijn volgens de politie vier doden gevallen... onder wie de dader. 16 mensen zijn gewond geraakt. Een winkelier zei in het NOS Radio 1 journaal... dat de man rond kwart over twaalf al schietend door het centrum rende. De dader heeft zich na de schietpartij zelf... met een ander vuurwapen door het hoofd geschoten. Ooggetuigen zeggen dat het een man was van ongeveer 25 jaar... met blonde krullen. Hij was gekleed in een bomberjack en een camouflagebroek...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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op taal 1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knopend Diemen en knooppunt Maidenberg, 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor is taal 1 richting Amersfoort... dit weekend dicht tussen knopend Maidenberg en Knoppet Eemnes. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor Houten staat 2 kilometer file. En op de N259 Dinteloord richting bergen op Zoom staat voor Steenbergen 2 kilometer.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 Allemaal stemmen. Oh, okay. Dat zijn de gasten hier in aan tafel China. die zich niet in, in kunnen houden. Nu al ja. vast beginnen. Heren, mag... heren heren, mag ik even. Uh, welkom bij opie met cultuurmagazine van de Afro op Radio 1. We zitten in de Amstel Foyer van Carré. Uh, dat is bij het derde terras rechtsaf. Als u even wilt afkoelen, kom dan uh, hier naartoe. Geweldige mu live muziek hebben we en uh, interessante gasten. Alex van Warmendam komt te praten over de voorstelling... bij het kanaal naar links, die zijn gezelschap... de Mexicaanse hond in het theater brengt... samen met de Vlamingen van de Olympiek Dramatiek. Maria Goos komt langs over OMI. voorstelling die ze heeft geschreven. Alle tijd is de titel van de eerste speelfilm van Job ook. Hij komt ook langs. Visuele vitrines, 80 seconden latent talent op de saxofoon. Conrad Maas komt ook nog langs. Koerskunst, wat dat is, dat hoort u ook nog bij ons in Opium. En als er iets te melden is over die schietpartijen... Al van ...in de persconferentie, dan hoort u dat uiteraard ook hier op Radio 1. Tot drie uur een actuele kunstkwestie. De arrestatie deze week van Ai Weiwei, een van China's meest toonaangevende kunstenaars. Daar ga ik over praten met, uh, met Wouter Zwart, CIA-correspondent van de NOS. Nu even in Nederland, maar morgen vlieg jij alweer terug. Ja, morgen gaan we weer terug, ja. ja, ja, ja. En, en, en, mis je dat dan ook, zo'n land? Uh, ik, ik mis het land ontzettend. Ja, dat gaat vrij snel. En oh. uh, natuurlijk, als journalist blijf je altijd erg... Uh, hou je de oren gespitst. En als je dit soort berichten natuurlijk hoort over de arrestatie van IWW... dan vlieg je het liefst natuurlijk meteen weer terug. Maar hij moest hier ook belangrijke dingen gebeuren, dus je okay, uh, moet kiezen. Goed, ja. De NOS is ook belangrijk, maar gewoon even je collega's af en toe even te zien natuurlijk. Absoluut. Ja, ja. Ook aan tafel verzamelaar, China-kenner uh, Kees Hendriksen. Uh, wanneer was de laatste keer dat u in China bent geweest? Dat was uh, vier weken geleden. Vier Toen weken zat ik geleden? In Beijing. Ja. ja, want u bent druk met de voorbereiding van de grote tentoonstelling in Den Haag. Ja, dat klopt. Er komt een grote tentoonstelling van Chinese kunstenaars in Den Haag. En dat langer voor uh, Dat heet Den Haag Sculptuur. Ja. Samen overigens uh, voor het eerst dit jaar een project met het Museum Beelden aan Zee uh -huh. uit Scheveningen. Ja. Waar een solo tentoonstelling komt van ook een zeer vooraanstaande Chinese kunstenaar, beeldhouwer, Sui Ja. Ik liet u net een stukje uit het parool van vandaag zien. Waaruit blijkt ja. dat uh, uh, Bob Dylan heeft in ja. China opgetreden, maar Blowing in the het protestlied bij uitstek heeft hij niet gezongen. Nee, dat... Uh, wat dat, moeten we daarvan denken? Ja, dat, Ik weet niet wat je daarvan moet denken. Dat is een van de grote problemen in China. Dat je nooit weet wat je ervan moet denken. Ja, nou, dat is het, het, het grote probleem. Ja, daar hebben we het zo nog over. Ook aan tafel Neville Mars, architect. Je hebt veel in China gewerkt, hè? Klopt, ja. ja, ja. ja. Wat, wat denk jij dat de betekenis is van uh, Bob Dylan... die uh, het protestlied uh, achterwege laat bij een optreden in uh, Beijing? Oh, dan moet je me even informeren. Ik denk... Uh... Er niet in, uh, okay. um. Ik denk dat van tevoren wel, uh, wel de gekeken is wat hij wil en wat hij ja, niet gaat zeggen. Ja, dat gaat wel. altijd. Ja, ja, de Rolling, Rolling Stones think... waren een paar jaar geleden uh, en die traden op uh, in, in Shanghai... en die mochten bijvoorbeeld het noemen brown sugar... Uh, niet spelen om uh, yeah. duidelijke redenen. Ja, dat is echt goed. Ja, nef, nef, al, al een idee. Of, ja, ik zit even te lezen. Ja, lees het anders even. Ga ik even de, de muziek aankondigen. Want we hebben een geweldige live band hier staan. Een uh, theatershow met een uh, Zweedse maker. Hordes Fancy Frankrijk. en hit op YouTube. En hun muziek leent zich ook uitstekend om een amputatie bij uit te voeren. Schijnt. Ja, dat hebben ze in ieder geval in Grace Anatomy de Amerikaanse televisieserie gedaan. Overal laat de band haar sporen achter. En nu zijn ze gewoon hier in Carré bij ons. LMO Racetrack. Race Track En het mooie nieuws is dat zij straks nog twee nummers gaan spelen. Jawel, dus uh, haast u naar Carré als u dat live wilt zien. Afgelopen zondag werd de Chinese dissident kunstenaar Ai Weiwei... op het vliegveld van Beijing gearresteerd. En hierna is niets meer van hem vernomen. Over de achtergronden van zijn arrestatie... de betekenis van zijn werk en het kunstklimaat in China praat ik met uh, NOS-correspondent Wouter Zwart... verzamelaar van Chinese kunst Kees Hendriksen... en architect Neville Mars... die met zijn bureau Dynamic City Foundation... werkt aan stadsontwikkeling in China... en daardoor, en daardoor het boek... Uh, The Chinese Dream, A Society under Construction heeft geschreven. Um, even, hoe kennen wij uh, IWW Neville? Heb jij hem wel eens ontmoet? Ja, um, hij is nu echt een goede vriend. En, um, ik heb hem de eerste keer ontmoet... dat ik werd geïntroduceerd door een... Uh, ook een kunstkenner. En Ai Weiwei wou nieuwe uh, visies op China horen van buitenlanders. Dus het was een interview mm -hmm. van hem aan mij. En een paar jaar later van mm -hmm. mij aan hem. Ja. Hey, Ken oh, oh, oh, oh, je ja, Ik heb hem in ik denk 2004 voor de eerste keer ontmoet... bij gelegenheid van het samenstellen van de tentoonstelling... van hedendaagse Chinese beeldhouwkunst in het Museum Beelden aan Zee. En daar hebben we toen ook werk van Ai Weiwei opgenomen. Wat is dit voor man? Het is een buitengewoon veelzijdig kunstenaar. Het is een hele indrukwekkende persoonlijkheid, als je hem spreekt. Hij is uh, zeer rustig. Hij uh, formuleert uitermate rustig, maar uitermate scherp. En het is altijd een groot genoegen om met hem te praten. Niet alleen over kunst, maar ook over andere dingen. Ja, een ja. veelzijdig man. Dus een heel veelzijdig over. kunstenaar. Ja, ja, Wouter Zwart, jij hem uh, ooit ontmoet? In ja, zin? ik heb hem ook ontmoet. Ja. En ik kan me er helemaal bij aansluiten. Een zeer weldenkend persoon die heel goed nadenkt over wat hij zegt. Maar als hij het zegt, uh, dat heel scherp weet, uh, weet te formuleren. Dat is lastig, hè, uh, China. Dat is lastig. Daar kun je mee in de problemen komen. Daar was hij zich ook, en daar is hij zich uh, ontzettend van bewust geweest. En dat, uh, dat heeft hij misschien ook wel een beetje gebruikt. Het is natuurlijk ook... Een persoon die met name in het buitenland uh, zeer veel aanzien heeft. Uh, vrienden op hoge plekken heeft, om het maar even een beetje ongenuanceerd te zeggen. Uh, en dat was uh, uh, zijn, um, zijn zwakke kant misschien, want dat maakte hem uh, zeer uh, ongeliefd natuurlijk bij de autoriteiten. Maar misschien ook wel zijn sterke kant, want daardoor, uh, dat hebben we lange tijd in ieder geval gedacht, uh, leek hij ook misschien wel een klein beetje onaantastbaar. Ja, ja. Uh, en dat is nu toch veranderd. Ja. We, we, er is een, een opname in, uit het programma een van de die we die we even willen laten horen. Daar is uh, IWW in te horen een paar dagen voordat hij werd gearresteerd. Uh, en dat zegt hij onder andere... Nou, laten we eerst geluisteren, dan hebben we het er, daarna over. Hier is uh, de stem van IWW. Ik moet altijd ask myself: hoe lang ik kan last als ik in extreme condities, zoals de jail. Ik denk niet dat ik braaf ben. Of ik you know, heb have geen crazy ideeën om de samenleving te veranderen. Maar ik wil echt... Myself. Just to tell other people you also can do so. Ja, hij wil mm -hmm. zichzelf zijn. Hij, hij vroeg zich wel af of hij het lang in een gevangenis zou uithouden. Um, voelde, denk je dat, dat hij het ook wel aanvoelde? Dat hij misschien ja. uh, zijn grenzen bereikt had? Dat nou, hij, zei, hij zei vlak voor zijn arrestatie nog tegen een van zijn assistenten. Uh, de politie komt nu wel heel veel uh, op bezoek. Mm -hmm. uh, en uh, ja, niet lang geleden is natuurlijk, zijn zijn ateliers en studio in Shanghai ook gesloopt. Dat ja. waren allemaal ja. Ja, waarschuwingen, kun je nu achteraf misschien wel concluderen. Uh, ja, ik denk dat hij het zeker door had. Um, dat hield hem niet tegen, overigens. Ah, Nevel, heb je het ooit met hem over gehad over het risico dat hij liep... door zich zo uh, vrij uh, uit te laten over de situatie in China bijvoorbeeld? Ik moet eerlijk zeggen, we hadden het meestal over hele luchtige dingen. Mm -hmm. Eten vooral. Ja. Um, maar ondertussen tussen de regels door is altijd wel duidelijk dat er een soort van uh, spanning heerst. En uh, dat je binnen de vier muren van zijn kleine courtyard uh, veilig bent, maar dat er altijd een dreiging is dat er iets uh, kan gebeuren. Mm -hmm. En, en u ooit, de, met, kei, zei ik, ooit met hem over de situatie? Want hij was toen hier, hè, dus dan kun, dan kun je met hem praten. Of, uh... Ja, daar zeker. Je kunt er al, eigenlijk altijd met hem over praten. Je kunt er ook in zijn eigen studio met hem over praten. Dat, dat kan allemaal prima. En daar praat hij ook heel open en ook heel, heel vrij over. Mm -hmm. En dat is misschien ook net precies het probleem. Um, maar zo heel veel heb ik niet met hem gesproken... over de maatschappelijke en de politieke situatie. Want daar kwam ik niet voor. Ik ja. kwam met hem praten over zijn kunst. En wat hij kon bijdragen aan de tentoonstellingen... en over zijn ja. kunstwerken. Dus het, het was niet direct mijn opzet om met hem over politiek... of, of maatschappelijke verhoudingen te praten. Ja. De, uh, Wouter zei net, hij, hij had waarschijnlijk wel een iets, iets vrijere positie. Zijn vader was een beroemd dichter. Ja. Hè, dus ja. hij heeft een... Denkt, denkt u dat hij uh, ja. Ja, dat die, dat die de grens aan het opzoeken was? Of? Ik denk wel dat hij die grens aan het opzoeken is. Maar dat hoort ook bij zijn persoonlijkheid. Dat hoort ook bij zijn kunst. Ja. Ook in de kunst he, zoekt hij de grenzen op van wat is nog kunst. Dat is een heel sterk onderdeel van zijn werk. Ja. En dat sluit heel erg aan bij zijn maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Kunt u als, als, als kunstkenner en kunstdiefhebber... kunt u uh, hem als kunstenaar uh, kort voor ons schetsen? Wat, wat is het voor man? Wat maakt hij? Ja, het, is een, het is een kunstenaar, uh, uh, wat ik net al zei... die eigenlijk altijd erop uit is geweest om de grenzen op mm -hmm. te zoeken van wat is kunst? Hij stelt ook de vraag, wat is kunst? Dat deed hij al van het begin af aan. Hij is uh, al betrokken geweest in het begin van de tachtiger jaren... bij een van de meest bekende Chinese avant-garde kunstenaarsgroepen... Uh, wat toen nog een heel nieuw verschijnsel was, dat heette de Starsgroepen. Daar was hij als, jong, als jonge kunstenaar als, al, uh, al lid van. Ja. Uh, hij is toen naar Amerika vertrokken, zoals, zoals u weet. Maar uh, hij heeft altijd kunst gemaakt die een sterke maatschappelijke betrokkenheid in zich droeg. Hij stelde altijd vragen over wat is kunst... en hoe verhoudt de kunst zich in de maatschappij... en wat kan kunst bijdragen aan het maatschappelijk gebeuren. Ja, schets ons dus één werk wat hij... Wat of, of een van de anderen hier... Wijs naar Kees ja, haar, <laughs> Nou ja, nee, bijvoorbeeld een heel beroemd werk van hem is... waarbij hij die, waarbij die een, een, een, een, een hanvaas in zijn handen heeft. En die laat hij dan... Uh, uh, vallen, een echte, hè? een, een, een vrijwaardevolle hand, die laat die vallen op de grond. En daar worden foto's van gemaakt. En dan zie je dat proces van dat vallen. Mm -hmm. En dat heeft heel sterk te... Dat moet je natuurlijk wel begrijpen, maar dat heeft heel sterk te... Ja. We onderbreken de uitzending voor een persconferentie... over de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. In de raadzaal in Alphen aan de Rijn zit um, Matthijs Holkop. Een schietpartij die zijn weergaar niet kent in zijn effecten rampzalige effecten. U hoort de burgemeester. Er zijn bij dit incident in de Ridderhof 4 in Al van der Rijn... tot nu toe zes doden geteld. Vier heel zwaar gewonden. Vijf mensen die middelzwaar gewond zijn. En tenminste twee licht gewonden. Waarschijnlijk meer, maar er zijn mensen rechtstreeks naar de huisartsenpost gegaan.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 Vijf middelgewonden en tenminste twee lichtgewonden. Zodra er meer bekend is, zal ik u daarover mededelingen doen. Ik dank u op dit moment voor het feit dat u hier aanwezig bent. En laat zo snel mogelijk weten wanneer wij hier een volgend moment hebben... om die informatie te geven. Dank u wel. We hoorde waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn... In de raadzaal in uh, Alfa aan de Rijn zit uh, verslaggever Matthijs Holtrop. Uh, je, zit, je, je zat bij de persconferentie, dus. Uh, ja. Kan je nog even voor ons samenvatten wat er allemaal is gezegd? Uh, nou, het is nog tamelijk vers, natuurlijk, uh, het hele gebeuren. En het is, de burgemeester vindt het ook belangrijk om als eerste zijn medeleven te betuigen aan uh, de nabestaanden. Ja, verder uh, de eerste cijfers: zes doden, uh, vijf passanten en uh, de dader, vier heel zwaar gewonden, vijf. Ja, uh, gewonden, ja, in hoeverre je dat ook kan kwalificeren. En tenminste twee licht gewonden, maar dat aantal zou nog gaan stijgen, omdat niet iedereen zich bij de, daarvoor, bij de instanties heeft gemeld. Dat is denk ik nu het belangrijkste nieuws. En het is zaak om de mensen op te vangen, geeft de burgemeester aan. en allemaal voor elkaar klaar te staan. Oké, okay, dankjewel, Matthijs Holtrop. Zes doden dus in het winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Daar heeft een man met een automatisch wapen om zich heen geschoten.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 Dat is een beetje midden op het winkelcentrum. En ja, sindsdien is het hier uh, compleet ruils, uh, zeg maar. Ja, we hoorden een ooggetuige van het schietincident met dank aan Radio West uh, in het winkelcentrum uh, van in Alphen aan de Rijn. Verslaggever Jeroen de Jager is bij het winkelcentrum. Uh, Jeroen, wat is bij jou het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is eigenlijk dat nieuws van die persconferentie... wat we zojuist gehoord hebben. Want hier was de laatste stand dat er drie doden zouden zijn... plus de daden. Dat maakt vier, maar het zijn dus zes doden. Ja. Vier zwaar gewonden, vijf middelzwaar en twee licht gewond. Um, en er was hier nog even sprake van meerdere daders. Uh, vervolgens heeft een arrestatieteam dat hele winkelcentrum uh, uitgekant... en geen andere daders uh, gevonden. Dus het is alleen deze dader geweest. En als je de verhalen... Hoort van de ooggetuigen hier, die zijn echt te gruwelijk om aan te horen. De man die heeft daar heel rustig rondgelopen, vertellen zij met die mitrailleur in zijn hand. Is ongeveer een kwartier, zegt de ene ooggetuige, de andere zegt 20 minuten, heeft hij daar rondgelopen. Men was verbaasd dat de politie, vijf minuten om de hoek, is een politiebureau. Uh, niet heel snel ter plekke was. Want uh, het heeft totaal 25 minuten geduurd zonder dat de politie was. Dat is althans het verhaal van één ooggetuige. Uh, de man is uiteindelijk bij de Albert Heijn beland. Onder het rolluik blijkbaar doorgegaan. Want uh, dat rolluik was, uh, ja, werd dicht gedaan. En heeft zich daar met een ander wapen dan met het mitrailleur, vertellen getuigen. Heeft hij zichzelf uh, door het hoofd geschoten. Een ongeveer 25-jarige man. Uh, blond haar. Uh, zwart bomberjekken aan, camouflagebroeken aan, uh, De identiteit van de bur burgemeester, zojuist kunnen of willen we nog niet bekendmaken. Dat zou betekenen dat ze misschien al wel weten wie het is. Maar ze willen natuurlijk voorkomen dat er nu al allerlei informatie over deze dader rond, uh, rondgaat. Ze willen eerst natuurlijk onderzoek doen naar deze dader. Maar uh, het is een gruwelijke. Partij geweest die, uh, ja, die doet denken aan wat we kennen uit Amerika... wat we kennen uit Duitsland in Wienenden uh, twee, drie jaar geleden... is nu hier in Nederland, in de Ridderhof, uh, gebeurd. Ja, Jeroen, uh, het nieuws bereikte ons uh, ergens na twaalf. Je bent direct uh, erop afgestuurd. En toen je daar aankwam, wat trof je daar aan? Ja, dat was toch al wel uh, ruim een uur nadat het uh, gebeurd was. Toen uh, was dat hele winkelcentrum al uh, met uh, rood-witte linten afgezet. Daar kon je helemaal niet meer bij komen. Er waren veel buurtbewoners natuurlijk die, uh, die erop afkwamen. En uh, sporadisch vind je dan tussen al die mensen uh, ooggetuigen... Die, uh, ja, die, die verhalen vertellen wat zich daar heeft, uh, heeft afgespeeld. Er was nog een arrestatieteam op dat moment, ook met bivakmutsen op bezig om dat winkelcentrum uit te komen. Onderweg hier naartoe trouwens, ambulances die mij uh, tegemoet kwamen met, uh, met sirenen, die dus gebonden aan het afvoeren waren. Uh, maar inmiddels uh, ja, is de situatie uh, tot rust gekomen. Uh, is de politie natuurlijk bezig met het, met het uh, sporenonderzoek? Wat uh, heel uitgebreid zal zijn. Want uh, ja, die dader die heeft heel veel schoten afgelost en heel veel mensen geraakt. Okay. Dankjewel, Jeroen de Jager in Alfa aan de Rijn. Ik praat hierover verder met uh, Glenn Schoen. Hij is veiligheidsteskundige bij G4S. Uh, meneer Schoen, hebben we een schietpartij als deze ooit eerder meegemaakt in Nederland?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 hier maar internationaal zien. Ja, ja. Goed, uh, op welke vragen moet de politie nu eerst antwoord zien te krijgen? Nou eerst denk ik proberen te verifiëren van was dit inderdaad uh, een eenling. Het is zeer uitzonderlijk maar we hebben dit soort incidenten, uh, incidenten gezien dat het meer dan één persoon was. Uh, denk aan Columbine waar we twee verdachten hadden in de tijd. Ja. Uh, een ander iets is dat dit zeg maar alles was wat deze persoon trachtte te doen. Uh, we hebben natuurlijk in, in een paar andere incidenten in het verdere verleden gezien... dat iemand ook nog eens bijvoorbeeld een pijnbom ergens heeft achtergelaten. Uh, dus dat er niet uh, helaas mogelijk op de een of andere manier nog een slachtoffer uit zou kunnen komen. Mm -hmm. uh, dus daar zal even naar gekeken worden. En dan ja, zo snel mogelijk aan de ene kant verder gaan met, met de slachtofferhulp en het bijstaan van de mensen. Um, ten tweede natuurlijk het, het onderzoek hier door laten lopen en zo snel mogelijk uitzoeken van wat er was en wat er mogelijk uh, ja, van te leren valt om ergens anders te doen. Maar ik denk dat we ook ten derde in Nederland nu ook meer gericht gaan kijken naar wat in landen zoals Groot-Brittannië en Amerika is bekend als het active shooter programma waar de politie we moeten we het de... bij laten, meneer Schoen. Dank u ja. wel voor zijn uiteenzetting. Na drieën uh, het hele uur meer hierover in het Radio 1-journaal. Morgen, al vanaf elf uur, de perstribune. Govert van Brakel en Andy Houtkamp doen live verslag van de Rotterdamse Marathon. Met grote namen uit Nederlands loophistorie. Martiet en Katen, Vivian Ruiters en atletiek bondscoach Gerard Nijboer. We hebben een atletiek cultuur waar middenafstand belangrijk is. Marathon lopen niet. Presentator Kees Grimbergen over zijn hardloopcapaciteiten. Ik heb pijn. Dan zei ik het misschien, maar ik heb het gewoon. En ook burgemeester Talib en zanger Lee Towers. Morgen vanaf 11 uur. Alone. Govert van Brakel, eerste rang op de perstribune bij de Marathon van Rotterdam. Radio 1.